Middernacht, het is vrijdag 17 februari. Martijn van Beek met het NOS Journaal. De hele PvdA-fractie steunt Job Cohen. Dat is volgens Cohen een van de uitkomsten van een vergadering van de fractie. Vandaag ontstond commotie over een interview met Cohen in Trouw. Daarin zei hij dat er overeenkomsten zijn met de SP. Het PvdA-kamerlid Timmermans zei erop in een e-mail... dat hij zich niet thuis voelt bij die uitspraken... en dat de PvdA zich niet moet positioneren als SP-light... Cohen zei na de vergadering dat hij zich genoeg gesteund voelt door de fractie... en Timmermans zei dat alle neuzen weer dezelfde kant op staan. Hij heeft inmiddels begrepen dat de indruk die hij aan het interview had overgehouden... niet helemaal correct was. De SGP wil niet verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. SGP-leider Van der Staaij vindt dat er al genoeg op dat terrein is bezuinigd. Ontwikkelingssamenwerking is meer een terrein om te hervormen... dan om te bezuinigen, zei Van der Staaij in nieuwzuur. Het kabinet gaat volgende maand praten over een nieuw pakket aan bezuinigingen. En de discussie erover werpt zijn schaduw vooruit. Het CDA wil graag hervormen. PVV-leider Wilders zei daarover vandaag dat hij aan hervormingen een belangrijke voorwaarde stelt. Je hoeft er niet eens over te praten op het moment dat ontwikkelingshulp niet fors naar beneden gaat, zei Wilders. De SGP is daar niet mee eens en de stem van die partij is belangrijk voor het kabinet om een meerderheid voor de plannen te krijgen in de Eerste Kamer. PSV heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Trabzonspoor. In Turkije scoorde Mataf en Toyfonen de doelpunten voor de Eindhovenaren. FC Twente won de uitwedstrijd tegen Stijl Boekarest met 1-0. Eerder op de avond verloor Ajax thuis met 2-0 van Manchester United. En AZ versloeg in eigen huis Anderlecht met 1-0. Het weer vannacht vanuit het noorden wat regen, overdag zwaar bewolkt en soms wat motregen. Middagtemperatuur dan rond een graad of acht. En tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, de N7, Groningen naar de Duitse grens, is dicht tussen knooppunt Europaplein en Euroborg. Aan de andere kant op is de weg dicht bij Groningen-West. Verkeer wordt omgeleid. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Onze pensioenfondsen komen deze week met hun herstelplannen... want het gaat niet goed met de pensioenfondsen en de dekkingsgraad. Wij maken ons druk over ons pensioen. Wat krijgen wij straks nog als we met pensioen zijn? Wat is er nog over van dat ooit goudgerande systeem? En hoe zit het eigenlijk met het pensioen wereldwijd? Dat is de vraag die wij ons stellen in Kazeluna. Hoe zit het eigenlijk daarmee? Hoe zit het met de ontwikkelingslanden? World Granny is een organisatie die zich bezighoudt met de situatie van ouderen in ontwikkelingslanden. En die richt zich steeds meer op de financiële situatie van ouderen. Caroline van Dulleme is mijn gast, directeur van World Granny, een Nederlandse NGO. Wat doet World Granny precies? Nou, je hebt het al heel goed verwoord. Wij uh, houden ons bezig met het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen in uh, opkomende economieën. En hoe zit het met jouw eigen pensioen? Ja, dat is gediversificeerd, zoals dat uh, hoort tegenwoordig. Een beetje van dit en een beetje van dat. Staat een beetje bij het ABP. Dus ik ben wel benieuwd of die dekkingsgraad uh, zich nog een beetje houdt. Want hij spreekt een oud-ambtenaar. Juist, ja, van buitenlandse zaken. <laughs> ja, dus ik moet zeggen APG tegenwoordig. Uh, en er staat nog wat her en der. Maar wat ik ook vrij belangrijk vind, is mijn gezondheid en mijn energie. Want uh, ik, ik, uh, ja, ik denk niet dat ik op mijn 65e oud zou willen stoppen. Er is uh, nog veel te beleven en te doen in de wereld. Dus als dat niet hoeft, dan uh, zou ik dat liever ook niet willen. Maar reken je dat wel door? Kijk je naar je pensioen maak je daar zorgen over? Ik maak me daar geen zorgen over, nee. Maar dat betekent ik, dat het gewoon niet. Ik kijk daar ook is? niet. Nou ja, goed, wat is goed? Ik weet het niet. Ik bedoel, uh, les is more. Hè? Uh, als het uh, niet meer zo is als vandaag. Dan, dan uh, moet je daar andere oplossingen voor vinden. Maar ik ben niet iemand die, uh, die voortdurend kijkt of, uh, of over tien of twintig jaar of dertig jaar de financiële situatie uh, nog op orde is. Ik weet niet, we leven in een andere wereld dan. Nou ja, jij leeft ook letterlijk in een andere wereld. Tenminste, voor op zijn minst, minst één been sta jij in de, de, de minder ontwikkelde landen. Maak je het vergelijk vaak tussen daar en hier op pensioenvol vlakken? Ja, ja voor, voor, voor mezelf en ook voor anderen. Ik vind dat heel erg belangrijk dat je, ja, dat je hier realiseert... Dat, je niet, dat wij niet alleen op de wereld zijn. En um, uh, Het helpt mij ook wel om uh, um, ja, een zekere... Um, reflectie aan te, aan te brengen om relativiteit hè, van onze situatie. Wij zijn in Nederland natuurlijk geen eiland. Je bent als mens geen eiland, maar in, als Nederland al helemaal niet. Maar vind je ook, want, er is heel veel onrustig over die pensioenen in Nederland. Veel mensen denken van, nou ja, daar gaan we. Wij, wij, wij uh, hebben straks gewoon pech. Mijn generatie zeker en de generatie eronder al helemaal waarschijnlijk. Want al die prachtige pensioenafspraken en die prachtige pensioenpotten. We moeten maar zien wat er van overblijft. Kijk jij daar dan naar als een soort luxeprobleem? Nou, ik bedoel, mensen hebben... Ik begrijp wel dat mensen zich zorgen maken, maar ik, ik zou graag willen dat ze af en toe even achterom kijken. He, mijn oma had helemaal nog geen pensioen. Uh, mijn, mijn moeder moest nog stoppen met werken toen ze trouwde. Die was in 1957 nog handelingsonbekwaam als, als getrouwde vrouw. He, dan mocht je als, als, als zij een ijskast uh, gekocht zou hebben... die mijn vader niet mooi zou vinden. Dan had de winkelier had die ijskast terug moeten halen. Ik bedoel, als je heel even achterom kijkt, realiseer je dat... dat goudgerande systeem, dat dat natuurlijk maar momentopname is in een veel langere periode. Dus je kan of terugkijken wat, wat helpt, of inderdaad uh, even over de grens kijken en dan realiseer je kijk, uh, dat, dat kijk, kijk naar Polen, Roemenië, daar, daar is een heel ander type pensioen wat, uh, ja, wat, wat uh, absoluut minder goudgerand is. Hoe bijzonder is een pensioen waar je echt van kan leven? Internationaal gezien? Heel bijzonder, ja. Uh, uitzonderlijk bijzonder. Ja, niet, dat komt gewoon heel weinig voor. Ja, dat komt Want dat heel weinig zijn, voor. zijn werkelijk echt alleen, niet alleen de westerse landen, maar zelfs maar een klein deel van de westerse landen waar dat, dat uh, gebruikelijk is. Nou, je moet je realiseren dat dat echt dat dat gaat om momentopname. Kijk, waar wij ons uh, zorgen op maken is natuurlijk een, uh, is de kwaliteit van leven van ouderen, maar dat als ik het één stapje abstracter mag zeggen... gaat het over global aging, wereldwijde vergrijzing. En dat gaat er niet alleen om dat uh, uh, zeg maar mensen... Uh, ja, het gaat erom dat mensen ook langer leven. En dat is natuurlijk een successtory in zekere zin. Hè? Wij zelf ook. Wij, wij worden eigenlijk nog steeds... Um, uh, een maand per ma vijf jaar, geloof ik, uh, ouder. Maar in ontwikkelingslanden gaat het veel harder. Hè. In Egypte bijvoorbeeld is de levensverwachting... de afgelopen twintig jaar met zeventien jaar gestegen. Dus dat is fantastisch. Dat is, dat maar het dat is... was van heel beroerd naar iets minder beroerd? Uh, nou ja, het zijn gemiddelde. Dus, dus uh, vaak is het zo dat als je daar... Dat is in Nederland natuurlijk ook zo. Als je, als je de eenmaal de 60 of de 65 uh, voorbij bent... dan heb je nog weer veel meer kansen om 80 of, of 85 te worden... dan als je 30 of 40 bent, hè, statistisch gezien. Volg ja, nee, je ik het? Ik zie de ons, maar... Het ja, ja. is, is een statistisch gegeven dat je... Ik bedoel, gemiddelde leeftijd zegt eigenlijk niks gemiddelde leeftijd. Omdat het, omdat het dus... Uh, zeker bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden... Hè, gebieden waar veel HIV-AIDS heerst. Daar is juist de middengeneratie... die, die Maar in wegvalt. Nederland, honderden jaren geleden... stierven mensen, laten we zeggen, voor hun 35ste... of ze werden stokoud. Ja. Dat was een beetje ja. de, de, de, ja. de goede ja. stand... die ja. goed eten kon kopen, ja. goed leven kon ja. organiseren. Die werden heel oud. Ja. Uh, maar uh, da, de mensen die echt hard moesten werken... en een rot leven hadden, die stierven gewoon... Nou ja, voor hun 40ste, zeg maar, ja. god mogelijk. Ja. Uh, dat bedoel je? Dus... Dat hoe bedoel ik, dat, dat ontwikkelder bedoel ik. een land, hoe minder die afwijking Juist. wordt. Ja, precies. Omdat je dus die gezondheidszorg hebt... Die dat, uh, die dat heel erg kan verbeteren. En daarmee, dus terugkomt op dat pensioen... Uh, gaat natuurlijk de kans dat je van dat pensioen... ook je hele leven kan blijven leven op dat niveau... wordt natuurlijk die kans wordt steeds kleiner. Begrijp je? Nee, nee. die stap snap ik niet. Nou, in principe is het zo dat je dus spaart... Je, hè, tijdens je werkende leven, normaal is dat zeg maar ongeveer 40 jaar. Als we dat nu aanhouden voor uh, mensen die met een 65 met pensioen gaan... heb je vaak ongeveer 40 jaar gewerkt. Daar in die tijd moet je dan je pensioen opbouwen voor nog eens, ja, nog eens 30 jaar. Maar als die 30 jaar, geen 30 jaar wordt, maar 40 of, of wij spreken 50 jaar... dan is het natuurlijk heel moeilijk om in, de, in je werkzame leven dat helemaal op te bouwen. Dat begrijp ik. Dat begrijp ik wel, ja. Uh, maar dus, wat dan specifiek dus is En dat is gewoon heel slecht doorgerekend. Dat is heel vaak niet, dat is niet meegenomen. Niet in Nederland, niet onvoldoende. En, en dat zie je dus in ontwikkelingslanden ook. Dat men pensioenen introduceert... die uiteindelijk niet voldoende uh, meelopen... met die uh, verlengde levensverwachting. Ja, in Nederland zie je dat inderdaad in hoge mate. Daar vandaar die discussie om uh, uh, nou ja, twee jaartjes langer door te wekken. Ja. Uh, en het hele land staat op zijn kop. Ja. Ik vind dat eerlijk gezegd ook wel verrassend. Ja, Maar ik ja. bedoel je iets anders te zeggen, of niet? <laughs> nou ja, ik ben. Uh, ik, ik heb al gezegd, ik heb een tijdje tussen de diplomaten verkeerd. Dus. <laughs> dat is besmettelijk. Dus ja, ja. Nou ja, nee, het is wel. Ik vind het heel opmerkelijk, ja. dat is wel. Uh, en soms ook wel ergelijk. Eerlijk gezegd, ja, soms ook wel. Um, het, het nabije uh, buitenland zeg je: die hebben vaak helemaal geen goede uh, pensioenvoorziening. Oost-Europa, bijvoorbeeld, heeft dat ja. helemaal niet. Uh, de vraag is trouwens ook of, of, of Frankrijk en Italië, om maar twee zijstaten te noemen, dat ook hebben. Er zijn wel heel veel landen, denk ik, die dit niet goed geregeld hebben. Nou ja, kijk, je moet je realiseren... dat uh, waarom wij in Nederland uh, zo geroemd worden om ons, om ons pensioenstelsel... is natuurlijk uh, het, wat we dan noemen tweede pensioen. Dus het pensioen wat je opbouwt in je werkende leven. Hè. Bij ons is dat verplicht. Je moet werkgever en werknemer moeten dus geld opzij zetten voor, voor later. Maar in heel veel landen, in, in ook overigens in ontwikkelingslanden... is die eerste pijler, dus het staatspensioen, ons AOW. Is, uh, is, is, hebben ze, is wel georganiseerd. He, zelfs in China is daar, men daar nu mee begonnen. Omdat men zich realiseert dat, je, ja, dat twee kinderen in China... Kunnen niet die ene ouder meer uh, onderhouden kunnen. Laten we India bij de kop pakken. Dat land ken je goed. Uh, hoe is het daar georganiseerd? Uh, nou, daar... <coughs> Uh, proberen ze ook. Uh, daar, daar heb je dus inderdaad in veel deelstaten een uh, staatspensioen. Overigens niet overal, maar in de, in de meeste deelstaten wel. Um, en men is bezig, wij, wij helpen daarbij, om een, uh, uh, ook micropensioenen op te zetten. Want het grote probleem van India is dat je natuurlijk een heel veel mensen werken in de informele sector. Dus die hebben niet echt een baas, maar die, ja, die handelen. Uh, je hebben kleine, kleine negoties, kleine winkeltjes. Uh, zijn kleine zelfstandigen en die hebben, geen, um, die hebben dus geen pensioenfonds. Vaak is het zo dat ze wel bij een microfinancieringsinstelling zijn aangesloten... Je realiseert je misschien dat de in de afgelopen dertig jaar... die microfinance-industrie... Waar microfinance Maxima zich ook zo druk Ja, waar Maxima zich... Nou, nu is het meer inclusive finance. Maar de microkrediet heeft ze zich heel lang opgericht. En microkredieten zijn hele kleine kredieten... voor hele kleine neeringen, ja. Maar die dan toch voldoende kunnen zijn voor iemand om van te leven. Nou, dat die... Doordat ze dus een lening krijgen, kunnen ze iets opzetten. Dat is vaak het punt zonder onderpand. Dat is eigenlijk het specifieke voor een microkrediet. Die, uh, die organisaties hebben zich in de afgelopen dertig jaar enorm ontwikkeld, waardoor je na dat krediet uh, ook verzekeringsproducten hebt gekregen. microverzekeringen, dus gezondheidsverzekeringen. Um, uh, uh, uh, verzekeringen tegen uh, bijvoorbeeld zware regenval of droogte crop insurance, dus voor de gewassen. Ja. Uh, en nu zijn er wat grotere organisaties... die kunnen ook spaarsystemen aan en ook uh, eventueel een pensioen. Dus in... Maar een micro-pensioen, dat klinkt bijna als een contradictie in termen. Want als er nou iets niet micro is, dan is het een pensioen, toch? Je moet namelijk een bulk aan geld opbouwen. Nou ja, in de meeste landen in de wereld kan je nou eens niet van bestaan. Dat zei je al. Uh, dus het is heel, je moet het niet met de Nederlandse situatie vergelijken. Maar het gaat erom dat mensen gewoon een steuntje in de rug krijgen... Um, wanneer ze um, minder in staat zijn om te werken. En ook daarmee hun familie te ontlasten. Wat het grappige of het interessante van die pensioenen is, vind ik... is dat het natuurlijk niet alleen voor de doelgroep belangrijk is. Um, uh, niet alleen voor oude mensen zelf, maar ook heel erg voor hun kinderen. Want anders moet je namelijk zelf... Ja, anders zou je, moet je voor je ouders betalen. Ik, ik denk even aan, zeg maar aan ons als, als middengeneratie. Stel je voor dat wij voor onze ouders hadden moeten betalen. Dan hadden we hier misschien niet gezeten. Jij, we willen ook niet dat onze kinderen meer voor ons betalen. Dus een pensioen ja. is een soort systeemverandering. Als dat eenmaal uh, aan de gang is, dan kan je nooit meer terug. En maar daar me is me het zo dat, dat, je dus, dat ook die middengeneratie... Dat, dat bedoel ik te zeggen, dus als mensen een micropensioen krijgen... als ouderen een micropensioen krijgen... worden die jongeren daarmee ook enigszins ontlast. Maar dat heeft, neem ik aan, ook flinke sociale gevolgen. Want zo'n hele land, die hele structuur, is ingericht op uh, uh, het vaak krijgen van veel kinderen. Want dat is je oude dagsvoorziening. Ja, maar dat loopt dus met die ontwikkeling. Um, gaat dat heel snel teruglopen. Omdat mensen steeds minder kinderen hoeven te krijgen... Um, niet alleen door het feit dat ze de uh, um, hoe ze, kunnen gebruiken... maar ook, uh, ja, ook gewoon door dat er een meer een, een, een verbeterde economische situatie is. Je ziet in alle landen in ontwikkeling dat het kindertal terugloopt. Maar dat betekent dat, dat zodra er een, pensioen, een vorm van pensioen ge, georganiseerd wordt in een land... dat het vergaande gevolgen heeft voor de, de, de bevolkingsopbouw ja. van het land... de ja. sociale structuur van het land neem ik aan. ook. Ja. Dat, dat soort gevolgen ja. heeft het. Ja, ja, ja. ja. Dus ik, als ik het uh, wat uh, wiskundig mag zeggen. Dus de fertiliteit en, uh, en, en sociale zekerheid is, is een hele sterke relatie. De fertiliteit is vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid. Dus de reden waarom bijvoorbeeld in de Verenigde Staten nog veel meer kinderen geboren worden dan in Europa. Is gewoon sociale zekerheid. Als die op pijl zou zijn dan zou het kindertal omlaag gaan. Ja, precies. En het omgekeerde. Je hebt een Italiaanse um, professor, die heet Galasso. Dus die, die wijst steeds op het gevaar dat als dus in Europa de pensioenvoorzieningen afgebroken worden, sociale zekerheid, dat we dan mogelijkerwijs ook meer kinderen zouden gaan krijgen. Dus het is een één op één relatie. Mm -hmm. Ja, ik zie je verbaasd kijken, maar nou dat ja, is er is echt veel ik, er is veel onderzoek ik naar. Ik kan gedaan. me iets bij voorstellen, maar het, het, het lijkt zo'n zo'n vergezochte relatie. Maar, um... Dus kinderen krijgen is niet. Uh, dat, dat, daar, daar zit meer achter, dus dat is ook een keuze inderdaad voor de oude dag. Ook al denken we daar niet vaak meer aan. Ja, zo'n land als India, um, daar even, even man en paard. Wat, wat, wat krijgt iemand daar als hij stopt met werken? Bestaat er een staatspensioen überhaupt? Um, nou ja, kijk, in alle landen van de wereld krijgen we natuurlijk militairen en, uh, en ook heel vaak schoolpersoneel krijgt natuurlijk een, een pensioen, begrijp je. Uh, en een AOW, dat is eigenlijk een voorziening voor iedereen. Dus dat geldt alleen voor verschillende deelstaten. Nou, in, de, in de rijkste deelstaten in India krijg je ongeveer duizend roepies. Dus dat is, uh, ja, uh, even uitreng, ik even uitrekenen, dacht iets van 12 euro per, per maand. En wat kan je ermee in India? Nou, dat, dat is dus wat ik zeg: een steuntje in de rug, daar kan je niet uh, zelfstandig van bestaan. Ja. Maar dus daar zal je he, deels bij moeten werken. Inderdaad, een winkeltje. Je ziet daar natuurlijk vaak oude mensen uh, in, achter de toonbank staan. Wat we natuurlijk vroeger in Nederland uh, ook heel goed kenden. Um, en dan kinderen moeten bijspringen. Ja. ja. En wat, wat kunnen micropensioenen dan betekenen voor, voor uh, die mensen daar? Nou, <coughs> uh, het idee is dat... Uh, dat uh, um, al geïntroduceerd eerder in, uh, in Bangladesh ook. Um, dat als mensen een micro krediet terugbetalen... dan zou je iets opzij kunnen zetten... voor een... Uh, voor een pensioenvoorziening. Kijk, het, het voordeel van, van zo'n pensioen is dat je dus collectief spaart. En die mensen die lid zijn van de microfinance organisatie zijn een collectiviteit. De club met wie we in uh, India werken, de DAAN Foundation, die heeft uh, 800.000 leden. Dus dat is, is echt substantieel. Als die dus die spaarvoorzieningen in een micropensioen willen onderbrengen, dan kunnen ze dat natuurlijk ook beleggen. Begrijp je? Dus de, dat, dat, dat geld en dat. dat um, dat is het interessant ook, waar, waar Nederland zoveel plezier van heeft gehad: Van die besparingen in de pensioenfondsen. Die kunnen ook weer op die manier geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld in de infrastructuur. je in... bedoelt, Nederland heeft een aantal hele goede beursjaren gehad en en konden daarmee voordeeltjes teruggeven. Uh, nee, ik bedoel het feit dat je kan dus individueel sparen, maar als je collectief spaart, kan je dat beleggen. Ja. Uh, waarmee waarmee dus een, een regionale economie ook een boost krijgt. Um... Maar wat, wat, wat genereert dat dan nog aan pensioen? Nou, de, de, dus de Daan Foundation is het idee dat dat dus die krijgen dan in principe duizend euro, duizend, eh, 1000, oh, 1000 euro, euro, duizend roepies van de. Het gaat over Tamil Nadu, dat is de, dus dat zijn de zuidelijke deelstaten. En dan zouden ze met hun micropensioenproduct ook nog eens duizend euro kunnen sparen. En dat en dus is dat dan wel voldoende helpen. van te leven, of is dat nog steeds uh, achter de toonbanken mee? Nou ja, dat hangt natuurlijk een beetje van je levensstandaard af. Maar men, men zegt daar dat, dat, dat, dat, dat je dan heel eind komt. Ze hebben een onderzoek gedaan naar 44.000 leden van die Daan Foundation. En, en dat, ik vond het zelf heel opmerkelijk om te zien... dat eigenlijk in alle leeftijdscategorieën men heel goed wist... wat men zou kunnen sparen en hoeveel men zou... Nodig had om inderdaad uh, ja, enigszins uh, behoorlijk levensonderhoud te, in, in hun, zeg maar voor hun staat van, van uh, wat zal ik zeggen, hè? De, hun levenspatroon. Patroon. Patroon, ja. Je hebt een paar dingen meegenomen, um, waaronder een, een, een gouden schaaltje. Ja, dat komt uit India. Ja. Wat is dat? Het is een, uh, dat hebben ze daar gemaakt in, de, de, uh, in een, uh, een afdeling van de Daan Foundation. Ze hebben daar een, uh, dat noemen ze de People's Mutual. Dus dat is de, de, de microfinance afdeling van die club. En die komt uh, één keer per jaar uh, bij elkaar in een uh, hele grote uh, sessie. Daar uh, waren wel, wel 6.000 vrouwen en die presenteren dan allemaal hun producten. Dus dat is voor een deel is het landbouw, uh, allerlei soorten groenten en fruit. Maar een deel ook producten. Uh, ja, uh, Potten, pottenbakkers speel uh, een van de collega's uh, gaf dit, mij dit. Dit is gemaakt van kleiwe. Ja, is klein. Maar het is, het is verguld. Ja, het, is, het ziet er heel uh, spectaculair uit. Uh, vond ik zelf. Als u wilt weten hoe het eruit ziet... ga dan even naar facebook.com. Uh, dan, dan kunt u meekijken. We hebben een foto gemaakt. Dan ziet u hoe het gouden schaaltje eruit ziet. <laughs> uh, waar is dit een bewijs van? Um, ja, productiviteit, denk ik. Creativiteit misschien. In ieder geval van de producten die men dus uh, daar uh, verhandelt. Uh, en waarschijnlijk hebben ze dit met een microkrediet kunnen. Die hebben ze die pottenbakkers. De pottenbakkerij hebben ze met een microkrediet kunnen starten. En die vrouwen verkopen dus uh, dit soort producten. Wat, wat is nou het, het, het grotere belang om, om een vorm van pensioenvoorziening uh, te regelen in een land? Um, ik denk dat er um, ja, minimaal drie elementen zijn. Het eerste is natuurlijk toch een kwestie van dat je graag wil... dat mensen uh, een waardig bestaan kunnen organiseren. Um, uh, Als je praat over armoedebestrijding, dan praat je dus... Over, over die groepen die het meest kwetsbaar zijn. Nou, dat zijn natuurlijk jonge kinderen. Die zijn vaak heel arm. Zeker als ze geen ouders hebben. <kliek> uh, maar de extreme armoede vind je natuurlijk ook bij ouderen. Men zegt dat in Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië, al meer zwerfouderen rondlopen dan zwerfjongeren. Dus dat wil je niet. Je wil niet in een samenleving waar, waar ouderen uh, uh, geen waardig bestaan hebben, waar ze helemaal niet meer zelfredzaam zijn. Dus dat is één. Ja. Waardigheid. Eh, waardigheid, dat is, een, dat, is een, dat is natuurlijk een. Voor een samenleving is dat gewoon heel uh, een belangrijke spiegel, denk ik. Ook, ook op welk niveau uh, men staat. En twee, uh, de ervaring uh, van ouderen is natuurlijk een hele wezenlijke vaak. Die, die, die, die, die helpt ook om de jongere generaties uh, daar te krijgen waar ze zijn willen. He, je, je kan wel zeggen over innovatie, dat is allemaal. Uh, Prima, maar dat kan alleen maar als je natuurlijk weet wat je dan precies moet innoveren. Dus die kracht van de ervaring is heel zinvol voor een maatschappij. Om dat uh, ja, terug te ploegen en niet af te schrijven. Hè. Als je zegt, oh 60-plussers, joh, laat lopen en dan... Denk ik dat dat maar uh, zet, dat is. is dat, dat, dat nou juist niet wat, wat wij hebben? Dan, hè, zeker internationaal gezien een uitstekende pensioenvoorziening. Nog steeds. Uh, daarvan heb je me wel overtuigd. Uh, maar bij ons is juist de werking. Uh, weet je wat? 65 gaan maar lekker achter de geranium zitten. Wij, wij onttrekken toch juist. Met ons goede pensioenstelsel die ouderen aan het maatschappelijk leven? Nou, dat, dat, dat, dat is, dat, daarom zei ik net dat ik het verrassend vond... dat zo weinig mensen dan bereid zijn ook om, om door te werken. Dat vind ik eigenlijk typisch. Maar goed, uh, je moet je realiseren... Dat, dat heel veel mensen natuurlijk ook uh, heel zinvol werk doen... Uh, in de zorg, in het vrijwilligerswerk. Dat, dat is heel vaak uh, ja, werk voor 65-plussers. Ja, maar er zit nog zo uh, ongelooflijk veel energie in die groep... die absoluut, eigenlijk niet gebruikt wordt op dit moment. Dat is eigenlijk ook doodzonde. Ik vind het doodzonde, ja. Doodzonde. Dat is iets anders dan dat je mensen verplicht om te werken. Maar ja. gewoon het feit dat, dat mensen nu. Uh, de meest prachtige dingen in hun vrije tijd doen. En vanaf, vaak wel vanaf een 55, dus op een ja. zeeën van ja. tijd hebben... Ja. die ze ja. op een andere manier richten. Ja, nou, we hebben zelf een heel leuk voorbeeld. Want we hebben granny groepen bij ons. grannies to grannies Dus dat zijn inderdaad uh, ongelooflijk energieke uh, dames... met veel ervaring. En uh, we hebben een soort kerngroep uh, van allemaal dames... die uh, iets met Afrika hebben. En die uh, zijn voor ons, uh, nou ja, dragen de, de, de, de, de boodschap uit... dat het belangrijk is om ouderen in ontwikkelingslanden te steunen. Wie is de Club World Granny precies? Jij hebt het opgericht? Ja, ik heb het opgericht. Het is, uh, het is onderdeel van Help Age International. Het is een wereldwijd netwerk van uh, 70 organisaties in 50 landen. die zich allemaal um, ja, met de kwaliteit van het leven van de ouderen bezighouden. Maar ik vond Help Age zo'n vervelend woord. <laughs> dus World Granny leek mij een uh, wat positievere benadering. en ook een. Uh, uh, ja, het zegt waar het over gaat: tussen generaties, intergenerationele. Solidariteit. Maar dan moet je granny, granny op zich dan wel breed opvatten. Het gaat niet alleen om, om, om vrouwen. Het gaat ook niet alleen om vrouwen en mannen. Het gaat om het hele spectrum eigenlijk. Gezinnen. Ja, maar goed, je kan pas een granny zijn natuurlijk als je een kleinkind hebt. Hè? Of al dan niet geadopteerd. Ik bedoel, het, de granny is natuurlijk een, een generationele... Het zegt iets over een betrekking. Ja, maar dan, dan is het meteen duidelijk dat je. Ja, oké okay, goed. Maar het gaat... En help Age niet, begrijp je? Help Age betekent help de leeftijd. Dat zegt, dat zegt minder, wat mij betreft. Maar ja. goed, we zijn dus deel van een, van een groot netwerk en uh, uh, ja, doen veel gemeenschappelijk, trekken veel gemeenschappelijk op. In hoeveel landen zijn jullie actief? India hebben we het al over gehad. Ja, wij zijn zelf in twaalf uh, in landen actief. Um, maar we zijn dus met dat, ja, dat netwerk is een, is, is een veel groter geheel. Maar met de micropensioenen richten we ons uh, met name op, uh, op Azië. Omdat de financiële infrastructuur daar natuurlijk het beste is. Hè, pensioen is natuurlijk toch wel uh, zo'n complex product. En uh, daar wil je natuurlijk wel dat daar een beetje behoorlijk toezicht is. En uh, nou ja, dat mensen ook al wel enig idee hebben waar het over gaat. Dus dan moeten we zeggen dat we alleen met clubs in zee gaan voor wat betreft het micro-pensioen. Dus niet voor wat betreft de zorg, maar voor dat, wat betreft de pensioen zeggen we dat we in zee gaan met clubs die meer dan 100.000 leden hebben. En, uh... Maar dat vereist dus een, een zekere organisatiegraad in het land? Ja. Daarmee sluit ja, je de meeste Afrikaanse landen buiten? Ja, de meeste wel. Ja. Ja. Ja. Maar dat zijn ook de landen waar het het hardste nodig is, of niet? Nou ja, kijk, daar zijn natuurlijk nog wel uh, redelijk wat kinderen over het algemeen. Um, en ik denk dat de toezicht daar... Je, je, je gaat geen pensioen in, in Tjaat Tsa, of Djibouti beginnen. En mogelijkerwijs in Kenia of in Zuid-Afrika. Dat, dat, dat zien we dan nog wel voor ons. Maar, maar veel minder in, echt, uh, ja, in over, gebieden waar men echt nog heel erg bezig is... om alleen nog maar te overleven. Nou ja, het gekke is dat, dat juist Afrika een, een, een enorm groeipercentage laat zien. Ik geloof 8% economische groei. Ja. Uh, dus het begint erop te lijken dat Afrika... een van de economische tijgers aan het worden is... na Brazilië en Chinië, China. Nou ja, dat, is, dat, dat kan haast niet anders. hè? Dat is het enige overgebleven continent. Dus dat, ja, dat is zeker zo. En ze, ze gaan profiteren ook van het feit... dat er nog zoveel kinderen zijn. Dus de youth bulge, zoals dat. Engelsen dat zeggen. Dat is een, uh, daar, daar, daar kan je inderdaad uh, de winst nog vinden. Maar goed, tegelijkertijd heeft die AIDS uh, natuurlijk wel een enorme schadepost opgeleverd. Zowel uh, ja, persoonlijk voor mensen als natuurlijk uh, economisch De gezien. HIV en de AIDS-epidemie. Uh, ja. Ja. Ja. Goed, gaan we het zo meteen over hebben. Z zullen we eens ook maar even kijken naar de andere voorwerpen die je meegenomen hebt. Uh, laten we eerst even wat muziek gaan draaien. Um, je hebt muziek meegenomen van de familie Dulver. Ja, <laughs> En waarom uh, Hans en Candy? <laughs> nou ja, iets uh, intergenerationeels en toch een beetje dicht bij huis. Hoewel ze ook uh, erg veel in het buitenland spelen. Um, ik speel zelf uh, saxofoon. En ik sowieso um, is natuurlijk muziek wel iets wat, uh, ja, wat over het algemeen beter wordt als je, als je ouder wordt. Hè? De ervaring daar ook telt. Net als Goede Wijn. Ja, net als Goede Wijn. En dat je er uh, ja, veel je best voor moet doen. Um, en dat het ook iets is wat, wat, uh, wat de gemeenschappelijkheid benadrukt. Uh, Mensen is geen eiland, maar, um, maar muziek maak je met z'n allen. En, uh, heb je ooit met dat, de Dovers uh, gespeeld? Ja, ja, ja, ik heb uh, ooit eens een keer voor Candy mogen invallen. Want we speelden allebei toen bij, uh, bij Rosa King. Uh, ah. Candy was 14 en ik 24. Rosa King was een prettig gestoorde Amerikaanse <laughs> uh, saxofoniste, toch? Ja, ja, ja, heel prettig gestoord. Ja. Uh, zwarte vrouw die in Amsterdam onveilig maakte uh, eind jaren tachtig. En, uh, nou ja, Candy had griep. En ik mocht uh, invallen bij een tv-programma Wissels van de NCRV. Dus dat was Ach, leuk. kijk eens aan. En nu dan vind ik <lacht> altijd even terug bij de NCRV. <lacht> ja. Ja. Maar je muziekcarrière, was het niet wat je wilde? Nou ja, je zit altijd te dubbel of dat... Of dat het dan wel is. Ik heb het wel overwogen, maar ik, um, ik dacht toch dat het als hobby wel uh, eigenlijk leuker nog was dan als beroep. Carolien van ja. Dullemen is mijn gastdirecteur van World Granny. Laten we even gaan luisteren naar uh, Candy en Hans. Even de, de sax-solos afgewacht. Kan je nog horen wie wie is? Wie pa was en wie dochter was? Um, nou, nee, nee, dat kan ik in deze setting niet horen. Vol, volgens mij speelt hij niet mee hier. Oh nee, is alleen nee. Candy? Nee, dit oh, is alleen, alleen. Goed, twee ja. Candy. Twee, twee keer Candy. Je zei iets internationaal. Uh, inter nou ja, nee, maar goed, het feit dat zij natuurlijk uh, niet, toevallig niet op dit nummer, maar ze speelt uh, natuurlijk heel vaak met hem nog. Ja. Ik wil straks in de tweede uur met de luisteraars praten over, uh, over ouders. Hoe je met je ouders omgaat en uh, hoe je dat invult. Hoe je met je ouders omgaat en, en wat je voor ze doet, zeg maar. Want wij hebben natuurlijk de neiging in dit land om ouderen in verzorgingstehuizen weg te stoppen. En de prettige wedstrijd, dat, uh, dat was alweer zo. Je trekt nu een heel raar gezicht. Ja, dat is toch niet zo. Dat is, dat vind ik nou, dat is gewoon echt niet zo. Bijvoorbeeld, de mensen boven 85, daar woont geloof ik nog maar 5% in een verzorgingstehuis. Dat is echt onzin. Ik begrijp het gewoon niet dat dat, hoe dat in de wereld komt. Het is echt niet zo dat mensen in verzorgingshuizen weg worden gestopt. Want de meesten wonen gewoon zelfstandig. Ja, de meesten wonen gewoon zelfstandig. Ja, als je even in je eigen omgeving... dan ken je ook allemaal mensen van 85, 90 uh, die zelfstandig wonen. Ik ken er wel, ik ken er wel tien. Ja, nou mij, ja, mijn auto dus... maar die begonnen volgens mij op een 65 al om zich heen te kijken waar ze daarna in gingen wonen. Qua verzorgingshuizen. Maar daar is iets veranderd, geloof ik. Ja, bovendien zijn er dus ontzettend veel vormen tegenwoordig... Riep toch al. Toen ik hier binnenkwam, riep ik al iets over een kangoeroe Maar ik bedoel, er zijn senioren en aanleunen en 50 plus en 80 plus. Ik bedoel, begrijp je, er is, een, er is een scala aan mogelijkheden tegenwoordig. Maar een kangoeroe is wat? Een kangoeroe is een, uh, ja, ik geloof dat dat uh, oorspronkelijk uit het agrarische bedrijf komt. Dus mensen die. Op hun, naast hun boerderij een, een van de schuren inrichten voor hun ouders. Dus dan gaat, gaat zeg maar de, meestal dan de zoon die dan de boerderij gaat overnemen... die gaat in het hoofdgebouw wonen. En die ouders gaan op, ja, op het terrein als, als, als, als in de buidel. Oh, zo, ik uh, zou me afvragen waar die kanker vandaan komt. Is, is ja. een, een soort buidelidee? Een soort buidelidee. Dus dan ben je toch dichtbij. En dan kunnen ze toch met die kleinkinderen nog een beetje rommelen. Maar, maar zijn ze zelfstandig en zelfredzaam. Maar als er iets is... Hey, dan, dan, dan kan toch een uh, zoon of schoondochter kan, uh, kan eventjes bijspringen. Hoe heb je dat met je eigen ouders gedaan? Of doet? Uh, nou, dat was dan nog weer een, een ander verhaal. Mijn moeder had uh, multiple sclerose, dus die, had, uh, die zat in een uh, rolstoel. Die heeft 25 jaar in een rolstoel gezeten. En uh, mijn ouders, uit, ouders hebben dat uiteindelijk niet uh, volgehouden. Tenminste, als, niet als uh, huwelijk. Dus dat was knap lastig. En uh, ja, mijn moeder is de laatste zeven jaar... Uh, ik heb nog een tijdje bij haar gewoond... En uh, nou, Dat was uh, intergenerationeel gezien niet zo heel uh, verstandig. Dat, uh, want welke dat... levensfase van jou was dat? Ja, toen was ik begin dertig. En uh, dus dat, dat, dat, uh, dat ging eigenlijk ook niet heel goed. En dat vond mijn moeder ook vervelend. Ik heb er overigens wel voor gesteld. God, zullen we niet kijken of we gezamenlijk een huis kunnen vinden? Bijvoorbeeld met twee etages. En toen zei mijn moeder, nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Want dan ben ik afhankelijk van jou. En daar heb ik echt helemaal geen trek in. Dus het is volgens mij niet altijd zo dat... De, de kinderen uh, uh, niet, mogelijkerwijs niet voor hun ouders willen zorgen. Maar die ouders hebben soms ook helemaal geen zin om betutteld te worden door die kinderen. En ik moet zeggen, nu mijn ouders zijn allebei overleden. Maar ik zie wel in mijn omgeving uh, uh, vriendinnen die, uh, waarvan ik denk: God, die, die, die pakken hun ouders in met boter en suiker. Weet je wel, die mensen die mogen dan eigenlijk helemaal niks meer. Terwijl ik denk: Je laat, die, laat ze toch zelf oetelen nog wat. Use it or lose it. Laat ze, laat ze gewoon hun eigen leven leiden. In plaats van dat die kinderen die zijn, gaan er dan enorm uh, bovenop zitten. Is er een relatie tussen wat je met je eigen moeder meegemaakt hebt... en jou, jou, het feit dat jij world granny bent gaan opzetten? Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus de, nou, me, me, me realiseren dat als mijn moeder toen niet uh, ook um, uh, pensioen had... wat ik net al zei, dan, dan zou ik niet hebben kunnen studeren... Uh, mijn oma heeft een belangrijke rol in mijn, in mijn leven gespeeld, dus dat, dat heb ik wel... Uh, wat betekende om... die oma voor jou? Nou, ja, zorg, steun, support, uh, alles wat een oma zou moeten zijn eigenlijk. Ja. Ja. Maar was ja. dat voor jou een reden om de stap te maken over de grenzen ook? Dat je dacht van, goh, hier is dat goed geregeld, maar hoe zit het in het buitenland? Nou, het was eerder denk ik andersom. Dat ik uh, veel ben gaan reizen om even uh, af en toe afstand te nemen van de situatie uh, met mijn ouders. Ik ben enig kind, dus dat, dat komt dan ook nog weer wat meer op je schouders neer. Hoewel ik later ook wel weer veel mensen heb gesproken die dat dan zogenaamd met een broer of zus uh, zouden moeten delen. Of misschien met meerdere, maar het is natuurlijk niet altijd zo reuze harmonieus en goed verdeeld in families. <laughs> dus... Uh, ik weet niet of ik een rouwgroep moet zijn. Maar in ieder geval kwam er dus redelijk wat verant verantwoordelijkheid uh, op mijn schouders. Zeker toen mijn ouders uit elkaar gingen. En uh, ja, ik denk dat ik uh, mijn reizen naar Afrika in de jaren 80 toch wel... tachtig uh, 80, 90 was ook een deel wel om, uh, om, um, om dat te ontvluchten. Hmm. Ja. Maar ook vormend ja. daarmee voor jou? Heel, heel vormend. Zeker, ja. ja. Je, hebt een aardige, uh, je hebt sociologie gestudeerd. Je hebt een, uh, een blauwe, goede blauwe maandag bij NRC Handelsblad gewerkt. Uh, je bent uh, directeur geweest van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Uh, dat zijn aardige carrière stappen nog. In de breedte zou ik maar zeggen. Ja, wat, wat, wat wil je daarmee maar zeggen? Nou ja, wat, was, wat was de <laughs> lijn voor jou? Wat, had je even een, een punt op de horizon waarvan je dacht dat wil ik doen als ik groot ben? Ehm... Um... Nou, de journalistiek is altijd wel een, een, een, een zeker drive geweest. Maar dat is meer omdat ik heel erg nieuwsgierig ben. Dus dan word je eigenlijk, ja, krijg je eigenlijk een vrijbrief om mensen iets te vragen. Wat, wat, je, hè, wat je in een kader kan zetten. En sociologie geldt eigenlijk hetzelfde voor. dat ik me altijd wel verwonderd heb over hoe mensen met elkaar kunnen leven en willen leven. Dus op dat snijvlak. En nou ja, in, in, in, eigenlijk in. Laten we zeggen, in de, in de jaren negentig was uh, het, het ondernemerschap, het uh, entrepreneurship, eigenlijk voor linkse mensen niet zo uh, gebruikelijk. Misschien als ik dat eerder had ontdekt, uh, was ik misschien uh, eerder uh, in ja, World niet gestart. Want uh, dat sociaal ondernemen is, denk ik, toch wel een, uh, een route die we moeten gaan volgen. Het ondernemen was besmet toen? Ja, het was behoorlijk besmet. Ja, ja. Fijn hè, dat ze nogmaals. Ja. Nou ja, ja. Het is. Het... Het is eigenlijk je kan het je nauwelijks, nauwelijks meer indenken ja, nu. Maar... Nou ja, ja, goed in de Je herkent het misschien. Maar... Ja, nou ja, ik herken wel de tijd waarin, waarin wij, wij studenten, moet ik zeggen, tegen elkaar zeiden: ja, als, werken is een keuze, zal ik maar zeggen, en uitkeer is, is een recht. Ja. Ik denk, hoe heb je het ooit je mond uit durven Ongelooflijk, krijgen? Ja. Maar dat was toen wel een redelijk gangbare gedachte, zeg ja. maar. Ja. Ja. Nou ja, het was natuurlijk ook, ook een vrijdenkerij. Stel je nou voor dat, hè, dat de mensen die zouden gaan werken... zouden werken en mensen die, die dat niet zouden willen. Maar goed, je ziet nu met die hele pensioen discussie... dat dat dus blijkbaar ook al met 65-plus... Is dat, een, uh, is dat helemaal geen logische redenering. Ik zou dus denken dat heel veel meer mensen na een 65 ze zouden willen werken. Het lijkt me fantastisch. Ik ben het helemaal met je eens. Ik, ja. Als het maar enigszins kan en uh, het lijf werkt mee, zou ik maar zeggen, dan uh, dolgraag. Het lijkt ja. me heerlijk. Ik ben gek op mijn werk. Ja. Laten we even kijken naar wat er uh, rechts van jou allemaal nog ligt. Want je hebt een paar dingen meegenomen. Uh, uh, <lacht> wel beginnen, maar iets meer naar rechts. Wat, wat is dat? Nee, nog meer naar rechts. Wat is dat? <lacht> Oeh, het is zo moeilijk uit te leggen. Ja, het is een... Um, Um, ik, het is een, uh, een deel van een rokje, een Afrikaans rokje. Dus het is uh, gelu gelukkig kunnen de luisteraars het ook op de foto zien, geloof ik. Een, ja. uh, kralen, het, zijn, het is een kralengordijn, zeg maar. Aan de onderkant zijn witte kraaltjes en aan de bovenkant is een stuk leer wat uh, met kralen is bewerkt. En dat wordt gedragen door uh, Zuid-Afrikaanse Sangoma's. Dus dat zijn uh, ja, uh, traditionele genezeressen. Um, die uh, ja, in de gemeenschap uh, ja, mensen ook met raad en daad bijstaan. Zo'n beetje onze priesteressen. Uh, en uh, ja, dat heb ik altijd heel fascinerend gevonden, die vrouwen. Omdat die natuurlijk aan de ene kant... een hele uh, belangrijke positie innemen in zo'n gemeenschap. Het zijn vaak hele krachtige vrouwen... die ook beweren dat ze kunnen transformeren in een leeuw... of in een hyena of uh, nou ja, spectaculaire dingen. En die dragen dus ook hele ja, wilde kleding... Met, uh, Kralen um, pracht. Dus um, ja, het zijn een beetje de kardinaals van he, ons, onze kardinaals, maar dan in een, uh, in een andere setting. Maar dit is zeg maar de, het schaamwapje wat ze ja, dat noemen. Ja, ja, ja. Dus dat. Uh, ja, daar heb ik er een van gekregen. En die vrouwen vond ik ook natuurlijk fascinerend... omdat ze vaak heel veel kennis hadden over de geschiedenis, lokale geschiedenis. Sowieso geldt dat natuurlijk ook voor oudere vrouwen in Afrika al helemaal. Want daar heb je natuurlijk niet zoveel geschreven geschiedenis. Dus dan moet je het met mondelinge geschiedenis doen. Ik heb veel, ben veel in ANC-kringen geweest... dus in de tijd dat de nou ja, anti-apartische beweging nog, nog heel actief was. En, en niet zo nou, corrupt als nu? En niet zo corrupt als nu. Nee. Ja, toch? Ja, nee, want dat, dat is de tragedie van wat daar gebeurt is dus, uiteindelijk. Ja, Met de best, beste bedoelingen een, een, een, een, nou ja, een, een verrot systeem om ver weten te krijgen. En vervolgens, nou ja, goed, hoe dat nu gaat, daar dat worden de mensen ook niet echt vrolijk van. Nee, maar goed, je kan toch... Uh, ik kijk toch wel naar de positieve kans in de zin van dat daar die burgeroorlog uh, zich niet heeft doorgezet. En dat, uh, dat die samenleving... Uh, uh, weliswaar gewelddadig is gebleven. Veel gewelddadiger natuurlijk dan we hadden gehoopt. Ja. Maar um, uh, ook economisch gezien zijn ze redelijk op orde gebleven. En dat is toch... Uh, zijn we actief daar in Zuid-Afrika? In... Ja, wij, uh, wij steunen um, mensen in, in Kaapstad, uh, grannies... die voor hun kleinkinderen zorgen. En dat doen we via een lokale organisatie. Die heet uh, Ikamwala Labantu. En um, die hebben 22 seniorclubs uh, in de townships daar. En uh, ja, die seniors die worden dus uh, zeg maar bijgestaan door een sociaal raadslieden bijvoorbeeld met cursussen over financiën of uh, um, om te helpen een brief te schrijven naar de gemeente als hun huis lekt of. Nou ja, allemaal dat maar soort maar juist in Zuid-Afrika, juist in in een grote delen van Afrika is toch die hele middengeneratie letterlijk weggevreten door eten. Ja, absoluut. Waardoor ja. kinderen opgevangen worden door hun opa en oma. En ja. die voor, niet alleen hun eigen leven, hun eigen hachie eh, moeten zien te redden. Economisch gezien, maar ook dat van jonge kinderen. Ja, precies. Ja. Dus die grannies, uh, die senior clubs, die nemen natuurlijk ook vaak hun kleinkinderen mee. Die kleinkinderen krijgen dan een uh, scholing uh, in hetzelfde gebouw. Of van een kamer verderop. En de, de grannies uh, ja, zitten bij elkaar ook. Ze maken trouwens ook, ze maken ook spullen. Uh, hotboxes bijvoorbeeld, dat zijn een uh, soort hooikisten waar, waar, waar je smorgens uh, de soep in zet. En die is dan s'avonds gaar, weet je? dat soort, uh, soort hooikist. Maar jullie systeem, werkt het nou zo dat er vanuit Nederland geld die kant uit gaat... en dat is een soort continue stroom van geld hier vandaan, daar naartoe... of, of zorg je dat een systeem daarop gericht wordt, opgestart wordt, wat zichzelf vervolgens... Uh, voorziet. Ja, dat laatste. Dus de, uh, zij maken daar een, uh, ja, een businessplan of een plan. Uh, ze willen bijvoorbeeld uh, bijgebouwen maken of ze willen eerst anders nog een seniorclub opstarten. Uh, zij maken dus een plan en dat, uh, dat, dat uh, dienen ze bij ons in. En dan uh, dan gaan wij kijken of, of we denken dat dat haalbaar is. Praat daar nog eens over en dan kunnen we dat financieren. Dus dat ja. is eigenlijk de directe zorg. Maar financieren betekent eenmalig mogelijk maken? Eenmalig mogelijk maken, ja. Het is dus ja. niet de kraan gaat open en het geld loopt nee, zeg maar nee, naar Nee, nee, nee. <laughs> nou ja, goed, dat, maar dat, nee. dat, dat is wel wat veel mensen denken. In ieder geval van de slechte vormen van ontwikkelingssamenwerking ja. dat het zo gaat. Ja, nee, dat is niet zo. Nee, dat wordt gewoon allemaal contractueel vastgelegd. En uh, het idee is natuurlijk dat mensen dat ze zichzelf moeten kunnen bedruipen. En dat, ja, dat geldt voor die micropensioenen natuurlijk En uh, ja, kom, waar komt jullie geld vandaan? Want jullie doen verder niet aan fundraising, toch? Jawel, we doen wel fundraising. Maar waar maar komt dat, dat van? Ja, dat gaat dus ook uh, gediversificeerd. Het is een deel van het uh, Nederlands bedrijfsleven. Dus met name de uh, verzekeraars en uh, uh, financiële instellingen. Uh, een deel via uh, de overheid, een deel via particulieren en een deel via vermogensfondsen. Dat is het idee. Ja, ja. en het gaat goed. Ja, het gaat goed. En uh, de EU overigens. Daar heb ik hier ook nog een stapeltje folders uh, neergelegd. Daar uh, hebben we een driejarig programma... dat zich bezighoudt met uh, ook de gevolgen van de Global AG. Uh, en daar gaan we dus ook een theater... Uh, een theaterstuk maken, een uh, uh, intergenerationeel theaterstuk. In twee uur wil ik praten met u thuis over uh, de zorg voor uw uh, ouders. Uh, heeft u iets bijzonders geregeld, heeft u iets bijzonders gedaan in het verleden? Bel ons op 0800-1121, 0800-1121, dat is ons telefoonnummer, gratis en wel. U kunt mailen naar NCV.nl. Via Facebook kan ook, uh, Twitter ook, kan ook, hashtag Dumosh, dat straks in het tweede uur van Kazeloenen. Carolien van Dullemen, directeur van World Granny. Um, hartelijk dank. Veel succes. Wat, wat is de eerste reis die je gaat maken? Um, ik ga volgende week naar onze partners in Londen. Oh, dat is vrij dichtbij. <laughs> <Ja>. <laughs> Dan kun je nog met de auto gaan. Ja. Nee, maar mijn, mijn collega's gaan uh, naar Kenia en okay. naar uh, Georgië. Veel succes. Dank je wel. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Het Bureau.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 Niet alleen hebt u de wetenschap verrijkt met een keur aan artikelen, geschriften, boeken, naslagwerken en reekswerken. Maar u was ook een waarachtig directeur in de ware zin des woords. Iemand die leidt, richt, voert, schikt en bestiert. Die dit bureau heeft uitgebouwd van een eenmanspost tot een instituut... Dat beschikt over drie wetenschappelijke afdelingen waar 21 goed opgeleide krachten een dagtaak vinden en dat daarbij nog eens kan rekenen op de steun van honderden, wat zeg ik, van duizenden vrijwilligers voor wie uw naam voorgoed verbonden is met kennis, eruditie, geestelijke rijkdom en wijs inzicht. Dat is uw en alleen uw grote verdiensten. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. En we hebben aan deze dankbaarheid uitdrukking willen geven... met een geschenk. Waarvan wij weten dat wij u er een groot plezier mee doen. De volledige uitvoering van de Naardense Matthäus Passion... onder leiding van dokter Anton van der Horst. Daar ben ik heel blij mee. Daar had ik niet op durven hopen. En nu is het woord aan mevrouw dokter Haan. Beste Anton. Wij kennen elkaar al zo lang. Deze maand juist 25 jaar. Al zul jij je dat wel niet zo gerealiseerd hebben. Dat het mij wel vergund zal zijn... je wat huiselijker toe te spreken dan Jaap Balk dat zojuist gedaan heeft. Toen ik je voor het eerst ontmoette als jong student... kon ik niet vermoeden wat een belangrijke plaats... jij in mijn leven zou gaan innemen. En nu ik op die periode terugkijk... kan ik me dat leven niet meer zonder jou voorstellen. Je hebt me de liefde voor dit werk bijgebracht dat jouw levenswerk, maar ook het mijne, is geworden. En je hebt me geleerd hoe ontzettend belangrijk het is... wat eenvoudige mensen ons te vertellen hebben. Daar ben ik je dankbaar voor. En daarvoor zal ik je dankbaar blijven. Want het heeft mijn leven verrijkt. Zoals het ook jouw leven verrijkt heeft. En ik beschouw het als een groot voorrecht dat te kunnen zeggen. Daarbij ben ik me natuurlijk heel goed bewust dat we ook vaak meningsverschillen hebben gehad. En ik kan me voorstellen dat ik het je niet altijd gemakkelijk heb gemaakt. Als dat zo is, laat het dan een troost zijn te weten dat ik deze meningsverschillen... die altijd gingen over een verschil van inzicht over de beste aanpak van wetenschappelijke problemen altijd verschrikkelijk stimulerend heb gevonden. En dat ze me heel vaak de juiste weg hebben gewezen... uit al die wegen die zich aan ons voordoen. Tegenover jouw wijsheid... gerijpt in de moeilijke jaren die je achter je had... stond mijn ongeduld. Het ongeduld van de jeugd. Die steeds sneller wil wat toch alleen met overleg en wijsheid verworven kan worden. Van het vele dat ik van je heb geleerd... is dat laatste misschien wel het allerbelangrijkste. Je gevoel voor de betrekkelijkheid der dingen. Gesteund door een diep besef dat alles nu eenmaal zijn tijd moet hebben. Ik zal het missen. Nu niet meer iedere dag met je te kunnen praten en je adviezen te vragen over de vele problemen waarmee wij in ons dagelijks wetenschappelijk werk geconfronteerd worden. Maar ik prijs me gelukkig dat je van plan bent nog heel vaak hier te komen. En ik verheug me erop daarvan te kunnen blijven profiteren. Ik dank je wel. Dankjewel, Dee. Zullen we nou niet eerst een kopje koffie drinken? Meneer Balk, zullen we niet eerst een kopje koffie met een gebakje nemen voor we verder gaan? Ja, goed. Meneer Wigbold, wilt u even voor de koffie zorgen? Ja, maar dat ken ik niet alleen hoor. Daar moet ik hulp bij hebben. Ik help u wel. Ik help ook wel. Hoe gaat het nu met je? Oh, jongen, we roepen. Maar richt ik wil niet meer. En dan heb ik ook nog longontsteking gehad. Dus dan begrijp je het wel. Belazend. Ja, jongen. Dat valt niet mee. En dan vraag ik nu aandacht voor de heer Asjes. Ja, meneer Beerta. U zult wel verrast zijn dat ik ook het woord voer... Want ik ben hier een van de jongsten en eigenlijk nog niet bevoegd om iets in het midden te brengen. Maar ik wilde toch niet de gelegenheid voorbij laten gaan om uiting te geven aan mijn dankbaarheid en aan mijn bewondering. Ik ben u dankbaar omdat u mij hier hebt willen aanstellen en ik beschouw het als een voorrecht hier te mogen werken in een traditie die door u is opgebouwd. U kunt ervan verzekerd zijn dat ik mijn uiterste best zal doen... om het vertrouwen dat u in mij gesteld hebt niet te beschamen. Uw werk zal voor mij altijd een richtsnoer blijven. Als ik eraan toevoeg dat ik u bewonder... dan is dat natuurlijk in de eerste plaats om uw wetenschappelijke verdiensten... maar dat hebben anderen voor mij al beter... en met meer recht van spreken onder woorden gebracht. Daarbij bewonder ik u ook om uw ongehuwde staat. Ik vind het bewonderenswaardig... dat u uw leven zo helemaal aan de wetenschap hebt willen wijden... en ik vraag mij wel eens af... of diegenen onder ons die dat offer niet hebben gebracht... zich wel bewust zijn hoe moeilijk het moet zijn... om s'avonds thuis te komen zonder dat er iemand op je wacht. Ik wilde dat toch even zeggen... omdat ik ervan overtuigd ben dat wij het mede daaraan te danken hebben dat wij hier onder zulke bijzondere omstandigheden kunnen werken... aan het werk dat ons allemaal lief is. Ik dank u daar zeer voor. En dan is nu het woord aan de heer Koning. Ja, wacht even. Even een gebakje uitzoeken. <lacht> Zo. Nu ben ik er. Meneer Beerta... De afgelopen zeven jaar heb ik het voorrecht gehad om bij u op de kamer te zitten. En dat verplicht mij meer dan de anderen om over uw persoon te praten... en niet over uw wetenschappelijke verdiensten. Gesteld dat ik dat zou kunnen. En dan natuurlijk vooral over de aardige kanten van uw persoonlijkheid... want dat doe je bij een afscheid. Met aardige kanten bedoel ik natuurlijk ook het gebaar... waarmee u uw bril weglegde voor u zich omdraaide in uw stoel of de snelheid waarmee u met één vinger uw brieven tikte... maar vooral de eigenaardigheden van uw karakter. Datgene waarin u zich onderscheidt van anderen. Toen ik zeven jaar geleden hier kwam werken... had ik van dat karakter een heel andere, veel minder genuanceerde indruk dan ik nu heb. En als u nog zeven jaar zou zijn gebleven... was die indruk ongetwijfeld nog weer een andere geweest... Want van alle mensen die je ken, lijkt u nog het meest op een toverdoos. <lacht> Toen ik hier kwam, was dat nog niet zo. Hoewel het al die enige tijd geleden is... geloof ik dat ik u vooral zag als een cynicus. Een speler. Iemand die de hele wereld en ook de wetenschap aan zijn laars lapt. En lak heeft aan wat anderen daarvan denken. Nu ik u beter heb leren kennen weet ik dat niets minder waar is. Dat u het leven in integendeel heel ernstig neemt, zo ernstig dat u terugschrikt voor de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt en het liefst blijft twijfelen nadat anderen hun conclusies al getrokken hebben. Ik geef daarvan drie voorbeelden. één op het terrein van het geloof, één op dat van de politiek en één op dat van de wetenschap. Wat het geloof betreft, u maakt er geen geheim van... dat u lidmaat bent van de Nederlands hervormde kerk. Maar wie u enigszins kent, weet dat u hart uitgaat... naar de Zwijndrechtse nieuwlichters. Het is een publiek geheim dat u lid bent van de Partij van Arbeid... maar u stemt PSP, zoals u mij wel eens hebt toevertrouwd. En in de wetenschap tenslotte hebt u zich sterk gemaakt... voor een onderwerp, de volkscultuur, dat voordien verdacht was... Of op zijn minst niet serieus werd genomen. Kort samengevat: u bent een trouw kerkganger, maar als u eenmaal binnen bent, kiest u een plaats niet in het schip, maar links van het midden. U hoort erbij, maar u bent ook tegen. Kortom, u bent ongrijpbaar. U bent de Nederlandse versie van Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Met het cadeau dat u zojuist overhandigd is, de uitvoering van de Matthäus Passion onder leiding van Dr. Anton van der Horst is hulde gebracht aan dr. Jekyll. Ik zou er een geschenk voor Mr. Hyde aan willen toevoegen. Het is een plaatje dat bovendien recht doet aan de nozem... die u diep in uw hart verborgen hebt. Een plaatje van de Beatles. Dankjewel. Ik een Je hebt me helemaal ontroerd. Ik vond wat Bart zei aardig. Ja, ook wel. Maar jij hebt me ontroerd. Ja. Hoe voelt u zich nu, meneer Beerta? Je hebt me helemaal ontroerd met wat je zei, Bart. Ik vond het verschrikkelijk aardig. Ja, Wie? Twee jonkies. Waar twee jonkies. Zeker door de rat opgegeten. Het stikt hier van de ratten. <totstuk> Goedemorgen, meneer Slofstra. Wat vond u van het afscheid? Dat vond ik goed. En de toespraken? Ik heb alle toespraken gehoord. Behalve die van meneer Beerta, want toen was het kwart over vijf. En toen moest u naar huis? Nou, moeten. Toen ging ik naar huis. Om kwart over vijf ga ik naar huis. Natuurlijk.